9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Griekse premier Papandreou heeft een nieuwe minister van Financiën benoemd. Het is de huidige minister van Defensie, Venizelos. De aftredende minister van Financiën gaat naar milieu. Papandreou is bezig met het herschikken van zijn kabinet. Hij hoopt zo in het Griekse parlement voldoende steun te krijgen voor zijn bezuinigingsmaatregelen. Bezuinigingspakket is nodig om te voldoen aan de strenge voorwaarden die de EU en het IMF hebben gesteld aan een nieuwe noodlening. Komend weekend wordt een Europees besluit verwacht over nieuwe steun aan Griekenland dat met grote financiële problemen kampt. Het land werd een paar dagen geleden door kredietbeoordelaars Standard Poor's afgewaardeerd tot minst kredietwaardige land ter wereld. Wereldwijd sluiten de beurzen al enkele dagen met verlies door de financiële problemen in Griekenland. Ziekenhuizen moeten nog meer bezuinigen om de kortingen die worden opgelegd door de overheid op te kunnen vangen. Dat zegt accountants en adviesbureau PricewaterhouseCoopers op basis van de cijfers uit 2010. Toen deden de ziekenhuizen het beter dan in 2009, maar dat is volgens de adviseurs nog niet genoeg. Ze hebben berekend dat elk ziekenhuis jaarlijks nog gemiddeld 4 miljoen extra moet bezuinigen om de korting van 300 miljoen voor volgend jaar op te vangen. Dat betekent volgens PricewaterhouseCoopers dat ziekenhuizen niet meer alle vormen van zorg kunnen blijven aanbieden. Ze zullen zich moeten concentreren op behandelingen waar ze goed in zijn, zeggen de analisten. Een brand in Apeldoorn heeft vanmorgen vroeg tot rookoverlast geleid. De brand bij een recyclingsbedrijf voor huishoudelijke apparaten was snel onder controle, maar er werden wel drie straten afgesloten. Twee basisscholen moesten dicht blijven. Of de kinderen later vandaag nog naar school gaan is nog onduidelijk. Uit de eerste metingen van de brandweer in Apeldoorn blijkt dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. ING verkoopt zijn Amerikaanse dochter ING Direct aan de Amerikaanse bank Capital One. Die betaalt daarvoor 9 miljard dollar. De verkoop was nodig omdat de Europese Commissie anders niet wilde instemmen met de staatssteun die ING heeft gekregen. Capital One is de negende grote bank van de VS. ING Direct is de grootste Amerikaanse internetbank. De toezichthouders moeten de miljardendeal nog wel goedkeuren. Dan het weer nog, op de meeste plaatsen droog en vrij zonnig. Vanmiddag meer bewolking en vanavond regen. Het wordt 17 graden aan zee tot 20 in het binnenland. In het weekend veel buien, veel wind en een graad of 17. ANW-verkeersinformatie ah, met 25 kilometer aan files. Dit zijn ze van 3 kilometer of langer. A9, ook maar Amstelveen. Tussen het knooppunt Rotterpolderplein en het knooppunt Raasdorp, 3 kilometer. En op de A10 West naar Zaanstad, tussen Sloten en Westpoort, 6. Daar heeft een kapotte vrachtwagen gestaan, maar alle rijstroken zijn weer vrij. A12, vanuit Den Haag, daar loopt het vast bij Utrecht. Tussen het knooppunt Oude Rijn en het knooppunt Lunette 3 kilometer. En de A12 naar Den Haag, 3 kilometer voor het Malieveld.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 Goedemorgen, vrijdag 17 juni is het. En er is een nieuwe regering in Griekenland. Straks de namen en de rugnummers. Nieuwe competitieschema, voetbal, is uit. Feyenoord begint uit tegen Excelsior. We gaan er straks eventjes doorheen bladeren. We bellen met het Wiegerspolder, Zeeland is dat. Maar eerst de hypotheek. De Rabobank wil namelijk grote veranderingen op de hypotheekmarkt doorvoeren. Het moet in de toekomst alleen nog mogelijk zijn om een hypotheek af te sluiten... waarop je direct en volledig aflost, zoals een annuïteitenhypotheek. Spaar- en beleggingshypotheken en aflossingsvrije hypotheken... zouden moeten worden afgeschaft. Laten we over praten met Hans-André de Laporte van de vereniging Eigenhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wil de Rabobank dat eigenlijk? Wat zit hierachter? Als je een commentaar moet geven op plannen die de Rabobank niet, heeft, niet eerder heeft gedeeld. Dus voor ons is het ook nieuw. Komt het als een uh, verrassing? Ja, we vragen ons ook af waarom nu omdat we net uh, nieuwe regels hebben afgesproken, die moeten nog ingaan op 1 augustus. En dan is 50% van het geld wat je leent met een hypotheek um, is nog maar aflossingsvrij. Voor de anderen moet je ook al gaan aflossen of gaan sparen voor een aflossing. Nou, daar wil de Rabobank nu eigenlijk voordat die nieuwe regels ingaan alweer overheen met nog strengere regels. Ja. Waarbij wij sparen voor een aflossing. De bekende spaarhypotheek of bankspaarhypotheek helemaal niet meer uh, wordt aangeboden. Dus die kan je dan niet meer afsluiten. Alleen nog maar de... Dat is zeg maar de, de ouderwetse aflossingshypotheek. Ja, nou, ze zijn overigens niet de enige, want de ING liet vanochtend weten dat ze het ook wel een goed plan vinden. Ja, dus binnen de bankensector is daar kennelijk over nagedacht. Er wordt ook gesproken over een tienpuntplan. Nou, wat, daar, wat daar precies in staat, dat, uh, dat weten we nog niet. En daar, daarom is het ook uh, wat prematuur om, om, om nu te zeggen... dit plan uh, moet helemaal niet doorgaan. Je moet er wel goed over, over nadenken. En zeker ook over praten met, met uh, nou, consumentenorganisaties... zoals, zoals Vereniging Eigenhuis, maar ook met de overheid. Want ja. die overheid die speelt er een grote rol in. Want er Want? wordt gesproken al over... Ja, je moet het voor starters moet je het dan iets goedkoper maken... door de overdrachtsbelasting te verlagen. Want dat zou het grote voordeel van dit plan zijn? Nou ja, die overdagsbelasting, dat, daar doet de Rabobank en een andere bank ook niks aan. Daarvoor heb je het Rijk nodig. En die hebben al gezegd, wij gaan aan alle eh, belastingmaatregelen rondom het eigen huis. Denk ook aan de hypotheekrente aftrekken. Gaan we in ieder geval niks veranderen. Dus eh, als je dit nu in de publiciteit gooit, dan krijg je wel dit soort vragen van. Hoe ga je dat dan doen? Ja, dat kan alleen maar met in samenwerking met de overheid. En wat zou het eigenlijk voor, voor u en mij uh, als uh, eigen huisbezitters uh, betekenen? Gaan de maandlasten dan omhoog? Nou, als je een eigen huis hebt, betekent het niets. Want de hypotheek die je in dat tijd hebt afgesloten, die verandert uh, niet. Dat kan ook niet. Maar als je een eigen huis wil gaan kopen... of uh, nadat je een tijd hebt gehuurd, wil je, wil, wil je weer een huis gaan kopen... Ja, dan, krijg je te, dan zou je te maken kunnen krijgen met... Een heel beperkt minuutje aan, uh, aan hypotheekkeuze, namelijk uh, uh, eigenlijk alleen maar de, de annuïteitenhypotheek. En voor, ja, ik denk, oudere mensen uh, zal er nog wel iets van aflossingsvrij blijven bestaan. Maar voor, voor 90% van, uh, van de mensen die een eigen huis willen gaan kopen, zou het dan betekenen dat ze ma hogere maandlasten hebben. Dus gewoon iedere maand is het duurder, want je betaalt rente. Oké, okay, de, de lasten gaan wel omhoog. De maandlasten gaan omhoog. Ja, dus dat is in die zin niet uh, voordelig. Maar aan de andere kant zegt de bank. Het bevordert de doorstroming op de woningmarkt. Ja, dat is de vraag. Want uh, daarvoor zal het toch wel wat meer moeten veranderen. We hebben ook een enorm probleem in de huursector. Uh, de doorstroming van, van mensen vanuit een huurhuis naar een koophuis. Uh, valt bijna helemaal stil. En je hebt te maken met enorme wachtlijsten. En hoe je dat gaat aanpakken. Ja, dat moet dan toch nog eens horen van de Rabobank. Want um, het ziet er nou uit dat het eigenlijk alleen maar duurder wordt... Yeah. voor iedereen die een huis wil gaan kopen. Nou, dat is op, op dit moment weer meer slecht nieuws. We hebben al zo slecht nieuws, dus op korte termijn in deze woningmarkt... Um, heb je alleen maar te maken met een duurere hypotheek. Uh, we hebben strengere hypotheekregels. En die betekenen dat je met hetzelfde inkomen minder geld kunt lenen. Ik dus wat dit voor voordeel heeft op korte termijn zien we niet. Maar op lange termijn zul je zeker moeten komen met een, met een plan voor de woningmarkt. Voor okay. dure inkopen. Ik hoor het al, u knuffelt het dood. U zegt van op de lange termijn gaan we praten. Maar op de korte termijn hebben we er niks aan. En er, moeten er, nog heel veel, er zijn nog heel veel vragen. Dat is ook duidelijk geworden. Meneer André de Laporte, dank u wel. Dan gaan wij naar Zeeland toe. Want in het voorjaar van 2009 deelde die Zeeuwse bolussen uit in de fractie. Vanwege het voornemen toen van het kabinet om de Zeeuwse het wiegepolder te sparen. En op zoek te gaan naar andere alternatieven ter compensatie dat allemaal van de uitdieping van de Westerschelde. Jaren van procedures en onderzoeken volgden. Maar volgende week, misschien gaat hij dan wel weer opnieuw Zeeuwse bolussen uit te delen in de fractie. Ad Kopiand van het CDA, goedemorgen. Goedemorgen. Want het kabinet komt vandaag met een besluit... en het ziet er naar uit dat het Wieterspolder inderdaad gespaard kan blijven. Ja, als ik zo de berichtgeving uh, lees... en vandaag in de Provinciaal-Zeeuwse krant... dan ziet het er goed uit. Ja, Want u bent uh, optimistisch daarover? Ik ben optimistisch, ja. Uh, er stond natuurlijk al een goede passage in het uh, regeerakkoord. En als een uh, daar vandaag nu uitvoering aan geeft... Ja, dan, uh, dan kan ik dinsdag die bodems uitdelen. Ja, eventjes voor de rest van Nederland: het Wiegepolder zou mogelijk onder water komen staan. En dat heeft te maken met een soort compensatie voor de verdieping van de Westerschelde. Dat, dat, dat is zo, zo vat ik het goed samen, hè? Ja, natuurherstelplannen voor de Westerschelde. Ja. Ja. Maar nou moet er toch iets anders onder water aan de natuur worden gegeven. Wat is dat dan? Ja, dat moeten we vandaag uh, afwachten uh, waar het kabinet mee zal komen, maar ze hebben een uh, onderzoeksinstituut Delta heeft de opdracht gegeven om alle mogelijkheden nog eens te inventariseren. Nou ja, we hebben de afgelopen dagen uh, in de, de kranten kunnen lezen wat voor alternatieven daar allemaal uitkomt en er blijkt dat er veel alternatieven zijn, dus ik ben optimistisch gestemd. Ja, nou, een van de ge meest genoemde alternatieven is de Schorrer en Welsinger polder, die ligt ten oosten van Vlissingen. Is dat uh, een goed alternatief? Ja, ik heb dat ook gehoord. Dat is uh, een, een gebied wat reeds is aangekocht door uh, Zeeland Seaport, het uh, havenbedrijf in uh, Zeeland. Uh, compensatiegronden eventueel voor een uh, aanleg van een Westerschelde containerterminal. Dus ja, dat is al uh, een gebied wat aangekocht is. Maar ja, uh, met een uh, ander wat... oogmerk op die containerterminal. Ja, ja, nou ja, ik lees ook in de krant dat uh, het kabinet wellicht vandaag met... Uh, harde toezeggingen komt om uh, ook de verschillende containerterminal uh, mogelijk te maken. En, en daar heeft uh, eventueel ook rijksbeleid uh, voor in te zetten. Ja, en er was zoiets een minister die zei, dat is dan een win-win situatie. De economie in dit geval en uh, de natuur. Ja, en uh, dat is natuurlijk wat wij als CDA graag willen. Economie en natuur moeten goed samen kunnen gaan. Ja, en natuurlijk het wiegepolder die dan uh, gewoon een polder uh, blijft. Ja. Um, nou ja, tevreden, dus de bolussen kunnen uh, gekocht worden. Gestoppen. Nog even, nog even. Ik ben net besluit afwachten vanmiddag en uh, dan ga ik de bakker bestellen. Ja, maar ik las wel op uw Twitter dat u zei, het wordt een hele mooie dag. Ja, want hier schijnt de zon. Ik weet niet <laughs> hoe het bij u is. Maar ja, ik woon ook aan de Zeeuwse Riviera. Ja, in Zeeland schijnt de zon meer uh, te schijnen dan de rest van Nederland. Maar het wordt een mooie dag ook vanwege uw uh, politieke overtuiging... dat die het Wiegenpolder uh, niet ontpolderd moet worden. Ik dank u wel en uh, een mooie dag dan maar, meneer Kopperjan. Ja, u ook. Dank u wel. Dag. Straks de KVB, die presenteert vandaag het nieuwe speelschema voor de Eredivisie. Maar ook de Eerste Divisie, trouwens. Bij de ANWB, dat is altijd Eredivisie. Daar zit Dennis Mooi. Ja, goedemorgen Bert. Er staan nog uh, vijf files. Uh, de meeste zijn uh, ja, niet al te lang. Zo staat op de A8 richting Amsterdam voor het Komplein nog twee kilometer. En op de A9 Amstelveen voor het knooppunt Raashoort ook twee. A10 aan de zuidkant van de stad tussen de Rij en het knooppunt de Nieuwe Meer twee kilometer richting de A4. En op de A12 vanuit Den Haag, daar loopt het vast bij Utrecht... tussen het knooppunt Rijn en het knooppunt Lunetten vijf kilometer... En uh, op de hoofdrijbaan is daar maar één rijstrook open... vanwege werkzaamheden in de richting van Arnhem. Op uh, de A20, hoek van Holland-Gouda... daar staat tussen Schiedam en het knooppunt der Bregseplein... vier kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De hefbrug in Waddingsveen doet het weer. Tot grote opluchting van niet alleen de omwonenden... maar ook van het bedrijfsleven in de omgeving. Bierbrouwer Heineken kon de afgelopen dagen zijn bier niet kwijt. Dat hoorde we eerder vanochtend van Mark Robin Visser. Hij is nu weer vanuit Alphen terug bij de brug in Waddingsveen. Toch nog even wachten voor het, uh, voor het stoplicht, maar dan, uh, dan mogen we toch de brug weer over. Mevrouw, ik sta net te bedenken, je merkt toch op het moment dat zo'n brug het niet meer doet, dat we hier in een waterland leven, hè? Iedereen is meteen een beetje onthand. Ja, ik helemaal, want ik werk in Boskoop En dan moest ik een heel eind omfietsen. Wel twintig minuten ongeveer. En nu mag u weer. Ja, gelukkig wel. <laughs> Kinderen in de klas zijn er ook blij mee dat u heeft... Ik hoorde dat scholieren ook gedupeerd... Werkt ja, u in het onderwijs? Ja, ja, ik werk in het onderwijs, ja. Het is alleen heel jammer dat ze dan uh, een pendelbus inzetten. En dan rij je dus eigenlijk uh, langs mijn school. Dan moet je weer helemaal hier afgezet worden. Ja, dus ik denk, ik fiets dan zelf. maar. Ik vind het niet zo handig wat ze doen. Ik denk, als je nu een pontje neemt, dan uh, denk ik, ja, dat is... Uh, want over een half jaar, geloof ik, gaat de, burgers, uh, de brug helemaal weer in renovatie. Dan krijgen we weer precies hetzelfde verhaal. Maar dan half... In ieder geval, doet hij het nou weer even? Ja, gelukkig wel. Er komt straks ook nog een schip, dan gaat hij ook omhoog. Ja, want gisteren hadden wij toevallig schoonmaakavond op school. Ook dat nog. En toen zag ik de, de boot die daar gelegen heeft. Ja, dat was zo'n hele grote cruiseschip. Die, die was dus weg. Ik denk, oké, okay, dus ja. dan heb ik kans dat ik morgen weer hier overheen kan. Ja. Geniet ervan. Ja, dank u. Goeie reis. Dank u. Nou, de mensen zijn duidelijk blij. En de bedrijven hier in de omgeving ook dat, dat de vaarweg weer, weer open is. Maar ja, hoe kwam het nou eigenlijk hè, met die brug? Hij gaat nu weer omhoog en naar beneden. Maar vorige week kwam die dus met een klap naar beneden. En eh, ja, hoe zit dat nou eigenlijk precies? Ik spreek even met mevrouw Pardoen van de provincie Zuid-Holland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwam dat nou allemaal, mevrouw Pardoen? De stroom viel uit. En toen moest de hoofdbediening overgezet worden naar de noodbediening. En daar is... ...op een of andere manier iets misgegaan. Op ja, een of andere eh, manier? Ja, dat is nog in onderzoek. Dat weten we nog niet precies. Maar Want u weet het is... nog niet precies, maar de, de brug gaat nu wel weer omhoog en naar beneden? Ja, hij staat hier op de hoofdbediening aangesloten. We hebben alles helemaal gecontroleerd en het, eh, het doet het weer. Oké. Okay. Nou, ik sprak vanmorgen met, uh, met een directeur van Heineken... die hier uh, over de gouden met uh, exportbier heen en weer vaart. Die vertelde mij uh, dat er toch uh, een stuk of 4 miljoen liter uh, minder bier geproduceerd kon worden. Ook andere bedrijven in de omgeving die schade hebben geleden. Gaat de provincie die bedrijven nog uh, tegemoet komen. Nou, wij hebben daar een procedure voor. We zijn er ook voor verzekerd. En uh, mensen die schade lijden, die kunnen uh, een claim indienen bij de provincie. En dan gaan we onderzoeken uh, of die gehonoreerd wordt, ja of nee. Ja. Heeft u al schadeclaims binnengekregen? Wij hebben een uh, brief gekregen van uh, de advocaat namens uh, Van Lent. Dat is de bouwer van het luxe schip uh, waar uh, die mevrouw het net over had. En uh, het Alferium, dus van de Van Udenhulp. Dus die ja, hebben dat... daarin aangekondigd een, een claim te zullen doen. En misschien is hij inmiddels binnen of, of hij komt in deze dagen. Ja, nou dat moeten we in ieder geval afwachten. Gelukkig uh, doet de brug het weer en kunnen de, de binnenvaartschepen nu weer uh, over de gouden. Dus ik heb geen, geen filemeldingen ook. Het gaat nu goed weer uh, op de rivier. Mevrouw uh, Pardoen, hartelijk bedankt. En uh, ja, die brug wordt binnenkort nog weer onderhouden. Betekent dat dat er dan weer een opstopping komt op de rivier? Uh, dat hangt er net van af. Er is een brug uh, in Alphen vorig jaar helemaal gerenoveerd. En ofwel uh, het brugdek gaat eruit zodat de schepen kunnen doorvaren. Of de scheepvaart is uh, gestremd en dan moeten de schepen omvaren. Het zal in elk geval altijd uh, uh, overlast betekenen voor het uh, ja. wegverkeer en scheepvaart. Oké. Okay. Goed. Mevrouw Padoen van de provincie Zuid-Holland, hartelijk bedankt. En eh, ik zou zeggen, eh, groeten vanuit Waddingsveen... terug naar Bert van Sloot in Hilversum. Bert. Ja, de groeten terug, jongen. We hebben een waterrijke uitzending vandaag. Want eh, niet alleen het water daar bij Waddingsveen... we hadden het net al over de polder in Zeeland. En er is nog meer nieuws uit Zeeland, want de Brouwersdam... verandert vandaag weer eh, van een rustiek stukje Zeeuwsland... in een bruisend festivalterrein. Niet minder dan 80.000 bezoekers worden de komende dagen verwacht... op Concert at Sea. Het festival wordt georganiseerd... Door de Zeeuwse band Bluff. De zanger van die band is Pascal Jaak. ze Nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, alleen jammer dat het vandaag niet echt lekker weer wordt, lijkt me. Nou ja, ik heb net al een paar interviews gehad... en het lijkt er wel een soort van tendens op zijn Nederlands... manier. dat zo? Zit, over, zitten we te zeuren? Over al die negatieve dingen, dat gezeuren, weet je wel. Ja, wat je? Uh, yeah. Ja, kijk, je, je kunt je er uh, tot een bepaalde hoogte op voorbereiden... en uh, ja, fouten die wij in het verleden wel gemaakt hebben. In 2007 hadden we een editie die oh ja, eigenlijk na het... het laatste akkoord... behoorlijk in, uh, in het water liep. Maar dat had gewoon te maken met het feit dat ja, mensen geparkeerd zonden op... Uh, ja, uh, uh, boerenland, uh, wat wij hadden aangewezen, zet daar je auto maar neer. Maar ja, die kreeg je niet meer weg natuurlijk. Um, ja, precies. De trekkers moesten er aan het pas, pas komen. Maar ja, dat is natuurlijk ook de reden waarom we erover beginnen, hè. Omdat er toen zo'n puinhoop werd. Ja, maar goed, dat, uh, ja, kijk, zo, zo, dat stuk bijvoorbeeld, ja, dat kun je ondervangen. Dat kun je van leren, van dat soort fouten. En, uh, ja, kun je beter uh, uh, inkleden, zeg maar. En dat hebben we ook gedaan. Ik bedoel, de, uh, Auto's kunnen gewoon uh, keurig op de, op de brouwstam parkeren... en op uh, uh, geasfalteerde stukken. Dus dat is allemaal gewoon geregeld. En daarnaast, ja, voor, voor wat betreft de beleving van zo'n festival... dat is toch heel uh, particulier. De ene die zegt, het heeft geregend, ik vond er geen donder meer aan. En de ander zegt, joh, het regende en het was juist te gek. Ja, natuurlijk heb je het liefst lekker weer, maar... Ja, daar gewoon voor het beste uitgaan eigenlijk. Ja. Nou, zullen we het dan maar even over het programma hebben. Wat, wat zijn de grootste ja. publiektrekkers? Uh, nou, we hebben natuurlijk de meest fantastische band uit Zeeland. Die, uh, nee, nee, nee. Die, die op zaterdag uh, het, het feestje afsluiten. Dat is uh, Bluff natuurlijk. En plus uh, opent ook. Uh, we er nooit zo uh, Nee, nee. Uh, <laughs> Wij openen zelf ons festival vanmiddag, met, uh, einde van de middag, met Cover Etsy. Daar gaan we koffers koffer spelen ja. met, uh, met een aantal vrienden. Dat is een soort geintje en ik hoop dat er een hoop mensen op afkomen. Maar we hebben natuurlijk Anouk en uh, Iels Lange, de baseballs. Ja, zie ik over het niet Go back to the zoo direct. Uh, uh, Memphis Maniacs, ja, noem maar op joh, De Dijk, uh, het is echt een, een flinke line-up. Het is een lekkere uh, line-up, als ik dat zo, zo hoor. Ja. Dus, maar, maar hebben jullie geen last van andere festivals? Want bijvoorbeeld Oeral begint nu ook. Of trekken jullie een compleet ander publiek? Oeral nou, zit natuurlijk echt wel ver genoeg van ons vandaan. Uh, ja en, en ja, ik, ik kan niet anders zeggen dan dat we nog nooit uh, zo'n goede kaartverkoop uh, hebben gehad als nu. We waren twee weken voor... Uh, voor de festivaldatum al uitverkocht. En dat is ons nooit eerder gelukt. Dus ja, wij, uh, wij merken er niet zoveel van eigenlijk. Nee, in een recessie, dat, dat merk je ook allemaal niet. Mensen willen gewoon lekker graag komen. Ja, mensen willen gewoon plezier maken, ja. ja dat is het. Nou, ik wens jullie een, een prachtig, uh, prachtig concert uh, toe. Ja, en, uh, dankjewel. En ook een leuke Zeeuws band uh, treed erop. <laughs> Pascal, dankjewel. Pascal Jacob, zullen <laughs> Doei. Gaan wij naar Griekenland. Griekenland krijgt een nieuwe regeringsploeg. Premier Papandreou, die kondigt de verschuiving aan in zijn kabinet. De nieuwe ministerploeg moet de enorme financiële economische crisis te lijf gaan... waarin het land zich bevindt. Conny Keese is in Athene. Connie, het is de chroniek van de aangekondigde verandering. Hij had het gisteren al gezegd, maar de vraag is dan... hoe ziet die nieuwe ploeg eruit? Nou, het, het wordt in ieder geval een kleiner kabinet. Er worden wat ministeries samengevoegd, minder staatssecretarissen, een paar nieuwe gezichten. Maar het zijn vooral verschuivingen van personen naar andere ministers. Nou, het belangrijkste is natuurlijk, wie komt er op het ministerie van Financiën? Want daar is de huidige minister, Papa Constantino, door Papandreou vervangen. En daar komt een, een nieuw gezicht. Nou ja, een nieuw gezicht is het niet. Maar een ervaren politicus, Evangelos Venizelos. Ja, en wie is hij? Kennen wij hem? Ik denk dat hij niet zo bekend is uh, in het buitenland, laat ik het, zeggen, laat ik het zo zeggen. Hij is 54 jaar professor in de rechten. heeft verschillende ministersposten bekleed... in vorige socialistische regeringen. Uh, is geen econoom, maar wel een zeer ervaren en doortastend politicus. Maar ja, het lijkt natuurlijk geen twijfel dat hij een zware taak krijgt... op het ministerie van Financiën. Ja, want hij heeft maar één opdracht. Dat is bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen. Precies. En... Uh, zijn eerste taak zal zijn uh, het, het nieuwe programma van bezuinigingen, zware bezuinigingen van 28 miljard euro de komende jaren, uh, door het parlement te loodsen. Uh, en ja, daar, uh, daar zal hij niet makkelijk mee krijgen. Uh, ook niet binnen de, de, de eigen parlementaire fractie, want daar is ook weerstand. Uh, maar we zullen het zien hoe hij het gaat doen. De grote vraag is natuurlijk, want de oppositie ja, die, die was al niet echt uh, tevreden. Hoe zal die hierop uh, reageren? Nou, de oppositie, uh, Papandreou hoeft niet uh, te rekenen op uh, steun van de oppositie. Uh, die vindt zich tegenover zich. Uh, die hebben ook al om verkiezingen gevraagd. Ze zeggen dat de socialisten niet meer kunnen regeren, dat hun beleid is mislukt. Uh, verder is er natuurlijk weerstand bij de bevolking. En zoals ik al zei, ook binnen de socialistische fractie uh, in het parlement. Nou, daar lijken vooralsnog de, de rijen weer gesloten. na de onrust gisteren, uh, maar het evenwicht blijft wankel. Oké, okay, dankjewel Connie. Connie Keeser was dat vanuit Athene met de samenstelling van die nieuwe regering al daar. Ruim 6 miljard euro krijgt ING voor haar Amerikaanse dochter ING Direct. Dat bedrijf is in Amerika de grootste internetbank met 7,7 miljoen klanten. Amerikaanse bank Capital One is de nieuwe eigenaar. ING moest de dochter van de Europese Commissie verkopen vanwege de staatssteun die het ontving in 2008 en 2009. Topman Jan Homme stond niet bepaald te trappelen om ING direct van de hand te doen. Het was een, uh, een belangrijk pijltje in, uh, in ons pakket, en uh, we moeten er afscheid van nemen. Geen kruis. Het is altijd een uh, groeiend bedrijf geweest. De laatste paar jaren hebben we dat niet kunnen laten groeien... vanwege de kapitaalproblemen die wij hadden. Uh, dus uh, we hebben het verkocht ook uh, uh, uh, uh, op dit moment... omdat we dus het bedrijf weer de kans willen geven... en het niet willen laten zien wegkwijnen. Dus uh, ik denk dat we goed de koper gevonden hebben. Ja, U krijgt cashgeld, waar ik het net over had. 6 miljard uh, euro. Maar u krijgt ook een, een deel van de aandelen? Ja, we hebben dus een, een, een totaalpakket van 9 miljard. Daarvan is 6,2 miljard in dollars is cash en 2,8 miljard is in aandelen. Uh, en ik moet zeggen, ik denk dat het bedrijf wat we gevonden hebben een prima bedrijf is voor als eigenaar voor dit bedrijf. En dat we uh, toch wel die uh, met de aandelen ook nog een stukje upside uh, meekopen. Ja, maar ik kan me voorstellen dat u eigenlijk het liefst alleen contanten had gehad. Want ja, u moet ook nog wat aflossen, lossen, toch, in Nederland? Ja, dat is waar. Aan de ene kant wel. Maar ik, ik heb ook wel een beetje tijd om die aflossing te doen. dus. De mogelijkheid om toch met, uh, met Capital One uh, de bedrijf verder te ontwikkelen... en daarvan mede te profiteren, denk ik, is ook belangrijk voor de aandeelhouders van ING. Ja. Mag ik u nog één actuele vraag stellen, meneer Hommen, nu ik u toch aan de lijn heb. Um, ik lees ook vandaag in de krant, het was gisteravond geloof ik ook in het nieuws... over die annuïteitenhypotheken. Um, de Rabobank wil daar eigenlijk alleen nog maar naartoe. Uh, als u daar zo eens eventjes op u laat inwerken, wat de denkt u dan? Is dat een goed plan? Nou, kijk, wat... Uh... Het Rabo-plan zegt dus dat <tieft> wanneer je alleen maar hypotheken hebt waar aflossingen plaatsvinden door financiële transacties aan het eind, dan loop je natuurlijk wel bepaalde risico's. En het zou beter zijn om naar een systeem toe te gaan waar je een bepaald vast bedrag per maand of per jaar betaalt waar dan de rente en de aflossing in zit. En dat heeft tot gevolg dat je in het begin heel veel rente betaalt... en geleidelijk aan loopt het dan terug en krijg je dus meer van de aflossing. Dus het is een geleidelijke aflossing. Ja. Maar is het een goed plan? Nou, ik denk dat het zeer, zeer zeker aandacht verdient. Ik heb er ook naar gekeken en ik heb ook met de heer Moerland erover gesproken. Ik vind het in principe geen slecht plan, maar het moet wel goed worden uitgewerkt. De heer Moerland is van de Rabobank. U hoorde Jan Homme van de ING... En dan de KNVB en het voetbal, want de KNVB heeft het conceptcompetitieschema voor de Eredivisie naar buiten gebracht. Arnoud Verzeil is adjunct hoofdredacteur van het Voetbalblad 11. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. We beginnen met Excelsior tegen Feyenoord op vrijdag 5 augustus. Dat is toch een leuk begin. Dat is eigenlijk een, een hartstikke leuk begin. Uh, je vraagt je af of het toeval is of dat de KNVB dit bewust heeft gedaan. Maar voor alles en iedereen in, in Rotterdam is het, uh, is het prachtig. Yes. Uh, beide clubs hebben een samenwerkingsverband. Uh, vier belangrijke spelers van Excelsior zijn dit seizoen uh, deze zomer overgestapt naar, uh, naar Feyenoord. Jordi Klazi en Grion Fernandez. Maar ook de verdedigers Nelom en Ramstein. Die, uh, die gaan dus uh, op hun uh, eigen veld, tussen aanleidingstekens, uh, de competitie namens Feyenoord openen tegen Excelsior. En voor alle Feyenoord-fans is het hoog dat ik zelfs dat Feyenoord wint, want dat betekent dat Feyenoord voor het eerst in tijden één dag bovenaan staat in de Eredivisie. Oké, okay, daar is ook al van nagedacht. Ja. <laughs> zeg en dan eventjes, want je hebt een aantal topwedstrijden: uh, Ajax, Feyenoord natuurlijk, uh, PSV, Twente enzovoort. Hoe zijn die een beetje verdeeld uh, door het seizoen heen? Nou, uh, de KNVB is heel erg uh, tevreden. Ze roemen zichzelf op een eigen website dat het een heel uh, evenwichtig competitieschema is. Uh, waarbij uh, in het begin en het einde van de competitie uh, alle topclips uh, keurig uit en keurig thuis spelen. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nu ook pas net, uh, net voor mij liggen. Het is natuurlijk pas, uh, pas recent uh, bekend. Yeah. Dus wanneer exact de topwedstrijden zijn, kan, nee, ik, kan, maar, ik, kan ik het niet vertellen. Maar wat mij wel opvalt, zoals ik er ook doorheen blader, is dat je had vroeger wel eens zo'n super zondag, uh, noemden ze dat. Die, die zie ik er niet tussen, zo in de gauwigheid. Nee, nou, dan... dan zijn ze daar, zijn ze daar afgestapt. Dat op zich is ook helemaal geen, geen slecht idee... want het is natuurlijk heel erg beter om, om de topwedstrijd... om die een beetje te verschuiven door het hele competitieprogramma heen... zodat de eredivisie in ieder geval aan, aan aantrekkingskracht uh, wat uh, wint. Wat, wat want we hebben natuurlijk te maken in de eredivisie... met een, met een toch wel een leegloop van... Uh, van, van talenten, van goede spelers. Uh, de paar topwedstrijden die we nog hebben... als je die ook nog allemaal samenvoegt in het programma... Ja, dan wordt het allemaal wel een beetje, beetje schamel. Het Nederlandse voetbal heeft tegenwind. En daar hebben we toch, uh, toch wel last van met z'n allen. Ja, als ik er zo doorheen ga... dan is zondag 18 september PSV-Ajax... de eerste topwedstrijd uh, die ik uh, tegenkom. En Ajax-20 is op 24 september. Maar goed, um, heeft u de slotdag ook gezien? De slotdag. Ja, want we hadden nu natuurlijk een fantastische slotdag... met uh, Ajax tegen Twente. werd de competitie beslist. Ja, dat weet je nooit van tevoren. Maar daar zijn ze ook vanaf gestapt. Ja, nou, maar dat is, uh, kijk, dat competitieprogramma, dat is iets wat uh, een enorm ingewikkeld proces is. Dat uh, alle data, alle wensen van de clubs komen samen in een grote computer in Barcelona all places en dan rolt er een schema uit. Dus zoals het afgelopen seizoen was, was toeval, dat heeft de KV ook eerlijk gezegd. Het was met Ajax-Trent natuurlijk wel een fantastische uh, apotheose. Uh, wat we nu op de laatste speeldag hebben zijn duels uh, Vitesse-Ajax... Excelsior tegen PSV. En FC Twente gaat op bezoek bij VVV. Dus we kunnen concluderen dat de drie topclubs, de drie titelkandidaten, alle drie een, een uitwedstrijd hebben. Waarbij op papier Ajax de, de lastigste uitwedstrijd van de drie jaar. Ja, want Vitesse wordt kampioen over twee jaar. Ja. Dat weten we allemaal, <laughs> tenslotte. Nou, Wat ook pikant is op de openingsdag, is dat Vitesse ja. tegen Ado Den Haag speelt. En zoals we weten, is uh, Vitesse hard bezig om uh, John van der Bron bij Ado uh, los te weken, ja. de trainer. Dat zou, uh, dat zou bijzonder zijn als ze uitgerekend die twee op de eerste dag uh, tegen elkaar spelen. Nog even naar de juppie League, de eerste divisie. Um, ja. Kunnen we uit het schema afleiden dat Almere City nu uh, toch de plek van RBC inneemt? Nee, dat kunnen we nog niet concluderen. Want er staat uh, RBC-Almere City. Het is zo dat het uh, bestuur betaald voetbal van de KNVB officieel daarover een, uh, een beslissing moet nemen. Dat gaat wel aanslons gebeuren. Wanneer dat exact is, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar het ligt voor de hand dat uh, Almere City wel degelijk die plek van RBC gaat innemen. Goh. Er wordt in ieder geval al wel in het schema rekening gehouden door de, de toevoeging achter RBC Almere City te zeggen. Ja. Dus de ik achterkant heel erg groot dat Almere alsnog behouden blijft voor betaalde voetbal. Goed, dat definitieve nieuws dat houden we dan nog even goed. Dankjewel ja. voor het gesprek. Arnoud Verzeil van het Voetbalblad 11. Je komt een andere grote voetbalkenner binnen, Sven. Ja, Sven ook, ook, ja. maar, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat wil je weten, Bert? <laughs> nou, wat jij, wat jij gaat doen, vooral. <laughs> nee, er zijn geen wedstrijden meer, Sven. Nee, ik weet het. Het is zomer, uh, hè? We hadden het over het nieuwe seizoen. Maar wat ga jij ja. doen zo? Gevangenen die in de gewone gevangenis zitten, moeten net als TBS-gestrafte een behandeling krijgen. Alleen op die manier heeft gevangenisstraf zin, vindt de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Nou, wat gaat dat allemaal kosten? En is dat ook geen reactie op al die plannen van de PVV om gevangenen uh, cumulatief te straffen? Dus tien keer verkracht, tien keer veroordeeld voor verkrachting. Uh, verder, Air France-KLM is op zoek naar nieuwe vliegtuigen. En de Franse regering, bij monden van het Élysée... waar de Sarkozy, de Frans presidenthuis, oefent uh, zware druk uit op het concern... om niet de Boeing te kopen, maar de... Een Frans vliegtuig? Ja, de Airbus. Hè. Ach, le voilà. Ja, uh, voilà. We gaan praten met Philip Freericks over het chauvinisme en het protectionisme in Frankrijk. En de Partij van de Arbeid roept Shell op... om de activiteiten in Syrië per onmiddellijk op te schorten. Partijvoorzitter Lilian Ploumen komt haar pleidooi zo Ja, want er is gisteren toe. ook een gesprek gehaar geweest hè, tussen Shell en Café. Ja, zeker. En interessant is dat de directeur van Shell Nederland... Dick Benschop, is en die was ooit staatssecretaris... Ja. Van de, namens de Partij van de Arbeid in de rechterhand van Wim Kok... in die, al die campagnes. Nou goed, daar gaan we, gaan we straks praten. Eerst nu het nieuws van 1 over half 10. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Griekenland heeft een nieuwe minister van Financiën. Het is minister Venizelos, die eerst op defensie zat. Premier Papandreou heeft hem op financiën gezet... omdat hij verwacht dat het Griekse parlement dan akkoord gaat... met zijn bezuinigingsplannen. Ziekenhuizen moeten nog meer bezuinigen, elk ongeveer 4 miljoen euro... volgens adviesbureau PricewaterhouseCoopers, PwC. Dat is nodig om de bezuinigingen voor volgend jaar op te vangen. En dat betekent, zegt PwC, dat ziekenhuizen moeten kiezen... op welke vormen van zorg ze zich gaan concentreren. In Apeldoorn is brand geweest in een recyclingsbedrijf voor huishoudelijke apparaten. Er was heel veel rook, een aantal straten werd afgezet en twee scholen zijn dicht. En Ikea zet bij al zijn winkels in Europa extra beveiligers in. Het bedrijf is geschrokken van incidenten met explosieven in verschillende landen. Waaronder een ontploffing in een prullenbak op 30 mei in de vestiging in Son. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Ah, en we hebben Op de A8 naar Amsterdam staat voor het Koenplein nog 2 kilometer. En ook bij Amsterdam, maar dan op de A10 Zuid in de richting van Den Haag... tussen de Rij en knooppunt de Nieuwe Meer, 2 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwe Brug en Moerden 2 kilometer. En tussen het knooppunt Ouderijn en het knooppunt Lunette, 5 kilometer. Dan de A15, de N15, in de richting van Europoort. Tussen Rozenburg en Brielen is de weg afgesloten... door een ongeluk met auto en aanhanger. En op de A20 richting Gouda staat tussen de knooppunt Kleinpolderplein... en het knooppunt Plein 2 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Ook alle gewone gevangenen moeten een behandeling krijgen... net als tbs gestrafte vindt de VVD. De Franse regering oefent flinke druk uit op Air France KLM... om de vloot uit te breiden met natuurlijk Franse vliegtuigen. Olieconcern Shell moet zijn activiteiten in Syrië... onmiddellijk opschorten, vindt de Partij van de Arbeid... en het ochtendtumeur van Cisca Dresselhuis. Het is drie en een half over half tien. Dit is Caro, Goedemorgen Nederland. Roy Heerkens is vanochtend in Warmond... Met een requiem voor de traditionele boerenleidse kaas. De traditionele kaasmakers kunnen niet op tegen de goedkope smakeloze kaas uit de fabriek. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Gevangenen die in een gewone gevangenis zitten moeten net als TBS gestrafte behandeling krijgen. Alleen op die manier heeft gevangenisstraf zin. Vindt de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Art van der Stuur, goedemorgen. Goedemorgen. U bent justitiewoordvoerder van die partij in de Kamer. Waarom? Nou, omdat wij gekeken hebben naar wat het effect is van een TBS-behandeling... en wat een effect is van een gevangenisstraf. Er wordt in Nederland heel goed uh, wetenschappelijk onderzoek gedaan... naar de vraag uh, hoe vaak iemand die een TBS-straf heeft gekregen... of die een gevangenisstraf heeft gekregen, weer terugkeert bij justitie. Dat, dat noemen ze de recidieve cijfers. Ja. En dan blijkt dat de recidieve cijfers bij TBS-gestraften... veel lager zijn dan die bij gevangenisstraffen. Ja. En dat zelfs die bij gevangenisstraffen onbegrijpelijk en onacceptabel hoog zijn. En hoeveel We vinden ook je... niet dat... En we vinden ook niet dat iedereen uh, die behandeling zou moeten krijgen. Ja. Maar we vinden wel dat, uh, dat het lijkt zo te zijn... als je deze cijfers met elkaar vergelijkt... en het verschil bekijkt be in de behandeling... dat het goed kan zijn dat er mensen zijn in de gevangenis... die toch ook behoefte hebben aan een vorm van behandeling. Ja, wie wel, wie niet? Nou ja, dat is natuurlijk aan de deskundigen om te beoordelen. Daar gaan wij als politiek al helemaal niet over. Jawel, want u doet uh, het voorstel. Ja, ik doe het voorstel. Ja, maar niet, ik, ik, kijk, u weet zo dat politiek zorgt dat het kan... en vervolgens wordt het uitgevoerd door de deskundigen... die daar verstand van hebben. Nee, maar u bedenkt het nu. Ja, dat is helemaal juist. En dat bedenken we omdat we zien dat er een groot verschil is tussen die recidievecijfers. En dat ja. betekent ook dat het fundament onder de gevangenisstraf... het doel van gevangenisstraf is aan de ene kant natuurlijk vergelding... en ook een genoegdoening aan het slachtoffer of de nabestaanden van het slachtoffer. Maar ook voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Precies, en dus dat er hoort ook bij, dat is de gedachte achter gevangenisstraffen. dat ook de dader daarvan leert en dat hij zegt... nou ja, dit heb ik één keer meegemaakt en dat wil ik niet nog een keer. Nee, maar als mag... je dan ziet dat de, dat de recidieve oplopen bij gevangenisstraffen na een aantal jaar, dan praat je over zeven, acht, negen jaar naar 70 tot bijna 80 procent van de mensen die in die gevangenis hebben gezeten... dan kun je je vragen afvragen of dat leereffect er wel in zit. En dan betekent dat je dus als samenleving iets anders moet gaan doen. Dus die 70, 80 procent allemaal in behandeling? Uh, nee, die, die, die, dat, dat is de vraag. Ik, daar, ik ga er niet over de uitvoering. Dus de, de vraag is, je moet natuurlijk nee, alleen behandelen, u... want het kost geld. <laughs> dus je moet alleen behandelen op het moment dat, uh, dat het nodig is. Maar nou, Meneer Van de Sturen, u u komt met een voorstel... dat moet toch haalbaar zijn? Dat moet toch, dat moet toch in de praktijk kunnen werken? Dan moet u toch een beetje weten wie dan wel en wie dan niet behandeld zou moeten worden? Nou ja, kijk, dat is heel simpel. Je moet, moet die mensen behandelen die daar baat bij hebben. Er zijn natuurlijk ook uh, mensen in de gevangenis zitten die daar helemaal geen behoefte aan hebben... en ook geen baat bij hebben, waarbij je dan overigens wel moet afvragen wat je dan moet doen. Uh, en dan kom je misschien een keer uit bij zoiets als wat de PVV heeft voorgesteld... Ja, dat komt ook zo uh, om. ...om gevangenisstraffen te stapelen. Maar uh, de, de, wat je moet doen als politiek is zorgen dat er, dat er het raamwerk ligt... waarin mede, dus mensen die daar deskundig zijn ja. uh, op pad uh, kunnen. Hoeveel en ik ga dus niet beoordelen wie dat wel en niet moet doen. Hoeveel psychiaters en psychologen en behandelcentra hebben we nodig? Nou, de, de, de, de vraag is of je daar extra voor nodig hebt. Uh, er is heel veel capaciteit in Nederland op dit gebied. Maar ik hoor bij TBS-instellingen uh, altijd roepen... we kunnen het niet meer aan, ook omdat het aantal TBS-gestraften... Uh, neemt namelijk toe en zit langer vast... Dat klopt, daar heeft de staatssecretaris ook een aantal hele goede maatregelen voor aangekondigd. Dat die, die TBS-duur verkort wordt, waardoor dus capaciteit ook vrijkomt. Ja. En dan zou je ook deze, en dit gaat natuurlijk niet, het is niet een TBS-behandeling, maar het is wel een vorm van behandeling die ik, die ik voorsta. Maar daar heb je toch mensen dat, voor nodig? Tuurlijk, en die zijn er dus ook, want als je dus de TBS-situatie uh, oplost, de problematiek die daar ligt, dat het veel te lang duurt, daar moet echt wat aan gedaan worden. Want dat betekent ook dat mensen alles doen om uit die TBS te blijven. Ja. Overigens, dat betekent ook dat er soms mensen in gevangenissen komen die eigenlijk beter TBS-behandeling hadden moeten hebben en dat rechtvaardigt sowieso al. Dus de, mensen, voorstel, dus de mensen die... Die, die, die, die die behandeling zouden moeten geven, die zijn er al? Volgens, volgens mijn, mijn informatie zijn die er. En dat is ook niet zo. Ik ga er ook echt vanuit dat niet elke gevangenis... gevangenisgestrafte die behandeling zou moeten krijgen. Want dat ja. zou onwerkbaar zijn en waarschijnlijk ook niet nodig zijn. Maar we ja. oh ja. moeten wel met z'n allen werken. En dit is een van de ideeën die we daarvoor hebben. Met z'n allen werken aan het terugdringen van dat recidieve cijfer. Want het kan niet zo zijn dat we accepteren in onze samenleving... dat 80% van de mensen die een gevangenisstraf hebben gekregen... op enig moment weer opnieuw terugkeren in die gevangenis. Ja. En het erger is dat, als, zelfs als je die cijfers niet hebt... Tegenwoordig op internet beschikbaar. Ja. Als je die cijfers uh, bekijkt dan kun je ook kiezen voor welke uh, gevangenisstrafte komt nou weer terug wegens een ernstig delict. En ook dat cijfer is heel erg hoog. Ja. Dus we, je, we moeten een fundamenteel debat voeren langs alle lijnen. Ook langs deze lijnen over de vraag wat het fundament is onder ons strafrecht. En wat het doel is van straffen. Ja, Maar goed als 70-80% recidiveert en u zegt die mensen zijn er al die ze zouden kunnen behandelen. Wat doen die mensen dan de hele dag? Want die hebben kennelijk tijd zat dan. Nee, dat is natuurlijk ook niet zo. Je moet, je moet dan wel, dat is het ene grijpt wel in bij het andere. Het moet zo zijn dat de TBS-duur uh, en de behandelduur daar, dat die uh, verkort wordt. En, en dan zul je de capaciteit hebben om ook uh, dit plan uh, te doen. Ja. Dus het grijpt wel in elkaar, want u weet dat de VVD niet de partij is die roept dat er overal extra geld bij moet. Want dat hebben we op dit moment niet. Nee, vandaar mijn vraag ook. Want het gaat natuurlijk hoe dan ook, hoe je het ook went of keert, extra geld kosten. Ja, maar het is, dat, natuurlijk gaat het extra inspanning kosten van de bestaande, binnen de bestaande capaciteit. Ja, maar geld ook, hè, dus. Die, ja, maar die, die, is er, die is er natuurlijk ook, want er wordt ongelooflijk, ja, u, u weet het misschien niet, maar er wordt 2,1 miljard euro uitgegeven elk jaar weer aan het Nederlands gevangenisstelsel. Ja, daar worden ook ook dingen 2, mee 2, gedaan. Ja, natuurlijk, maar binnen die 2,1 miljard zijn er ook uh, mogelijkheden denkbaar om, om uh, hiervoor ruimte te creëren. Dus het is een plan het dat simpel. geen extra geld gaat kosten wat u betreft? Nou ja, als het, ik weet nu al dat als ik een plan zou lanceren wat extra geld zou kosten. Dat daarmee, doordat de minister dan vervolgens zegt. Maar meneer Van der Steur, waar ligt uw, uw buideltje met geld? Want ja. ik heb het niet. Maar, en, maar het, is, het gaat er ook vooral om dat, je, dat we gezegd hebben: we moeten in onze samenleving is een keer goed en fundamenteel... met elkaar praten over ja. wat dat nut van straffen nou is. En we ja. alles doen wat we kunnen doen. En daar is dit onderdeel een onderdeel van. Ja. Ook omdat we weten dat er mensen zijn... die eigenlijk TBS hadden moeten hebben. Ja. Maar in de gevangenis zijn terechtgekomen door allerlei omstandigheden. Ja, en, en soms kiezen die er zelf voor... Om, zich, om dan toch naar de TBS terug te keren. Ja. Maar in heel veel gevallen doen ze dat niet. En dan, ja, dan komt toch iemand op straat... die beter behandeld had kunnen worden. Ja. En dan is, hoeft het misschien niet een helemaal... integrale TBS-behandeling te zijn. Maar in ieder geval dat je aandacht hebt voor de behoeften die die mensen hebben... Maar, ook om hen te helpen om beter uit die gevangenis te komen. Dus het is een plan dat geen extra geld, of, of in ieder geval weinig extra geld gaat kosten... waar de mensen die die behandeling zouden moeten geven al uh, beschikbaar zijn. Uh, en u weet niet precies voor hoeveel delinquenten. Nee, want kijk, daar ga ik als, als Kamer niet over. Uh, ik kan niet zeggen van het zijn er zoveel of zijn er zoveel niet. Ik ga ook niet zeggen die wel en die niet... Wat wij kunnen doen is zorgen dat het instrument er bestaat. Dat er over nagedacht wordt, dat we dat ja. debat voeren. Ja. En, dat we ook, en dat we dus op die manier proberen om aan dat recidieve cijfer echt wat te doen. Want daar ja, maar... is, is, dat is echt dringend noodzakelijk. Ja, maar ook in de Kamer wordt soms over aantallen gesproken, meneer Van der Steur. En dan gaat, gaat de oppositie u vragen: om hoeveel mensen gaat het dan eigenlijk? En als u dan zegt: daar ga ik niet over, dan, is, dan krijgt u niet een meerderheid hoor, denk ik. Nou, dat is de vraag, want ik denk dat, het, het, dat de, in de Kamer iedereen weet dat we, uh, dat we echt uh, een probleem hebben ten aanzien van het, de functionaliteit van de straffen. We, we kiezen in onze samenleving al eeuwen voor het, een, een bepaald systeem. TBS voor de mensen die ontoerekeningsvatbaar waren en behandeling nodig hebben. En aan de andere kant voor de mensen die toerekeningsvatbaar waren een gevangenisstraf die afgestemd is op de ernst van de daad. Ja. En we zien dat het ene effect heeft ook op de recidive Ik zei het al 41% ongeveer na een aantal jaren. En bij het ander zien we dat helemaal niet. En zelfs nee. naar mijn mening echt verontrustende ja. uh, hoge recidivecijfers ja. En dan moeten we met z'n allen wat doen. En dan kun je niet in de Kamer zeggen, en dat, ik, ik, ook de oppositiepartijen zullen dan niet zeggen van nou ja, het is een leuk idee, maar we gaan het niet doen. Nee. De, de, we moeten daar. En, misschien, en er zitten ook nog andere aspecten aan. Er zijn nog nieuwe plannen, ook andere plannen. Bijvoorbeeld het verlengen van het toezicht na afloop van, van straffen. Ja. Uh, dat zou ook bij gevangenisstraffen een uh, functie kunnen, uh, kunnen hebben. Dus ja. er is veel aan te doen ja. en dit is er een onderdeel van. Goed, nou is dit ook geen reactie op het pleidooi van de PVV om de stapelstraf in te voeren, zal ik maar zeggen. Dus de cumulatieve straf, namelijk iemand heeft tien keer een verkrachting gepleegd, moet ook tien keer worden veroordeeld. Gebeurt allemaal. Het voorstel is ter tafel gekomen na Robert M., die verdacht wordt van kindermisbruik. Er liggen 85 aanklachten en dan vindt de PVV dat M, net als in Amerika, ook 85 keer gestraft zou moeten worden. Nou, daarvan heb ik gezegd dat, u, dat op zichzelf de gedachte... Kijk, het uitgangspunt in Nederland is al zo... dat als je meerdere strafbare feiten pleegt... dat de maximale straf die je krijgt wordt verhoogd. Ja. Dat is op dit moment uh, ongeveer 30% uit mijn hoofd gezegd. Ja, maar 85 en, aanklachten, uh, 85 uh, keer nou, straf? Ik ben het, nee, dat, dat zou in veel gevallen te ver gaan. Want het zou namelijk als je doortrekt, zou het ook gelden voor inbraken. Ja. En dan zou iemand die drie inbraken pleegt... misschien wel even lang in de gevangenis zitten... als iemand die, uh, die één keer iemand zwaar ja. mishandeld heeft. En dan, en dan dat zeggen dat ze is, bij de PVV van, dat moet je maar niet inbreken. Dat is, ben ik heel met, met de PVV eens. Alleen het vervelende is dat ook uit dezelfde cijfers die we allemaal kennen... blijkt dat uh, ook de afschrikwekkende werking van straffen uh, nogal tegenvalt. Ja. Dus dat het geen effect zal hebben op de, of, of weinig effect zal hebben op de criminaliteit. Dat is overigens jammer, want ik zou dat graag anders zien. Dus als de PVV want, bij u komt buurten en zegt... ik wil steun voor de stapelstraf, zegt u nee. Nou, dan zeggen wij niet nee. Dan zeggen we, daar willen we het wel over hebben. Maar we willen wel alle consequenties uh, over zien. Want vergis u niet, we zijn uh, met dit kabinet bezig... met een fundamentele herziening al van... een aantal belangrijke onderdelen van het strafrecht. Bijvoorbeeld de invoering van de minimumstraffen. Ja. Dat is echt een fundamentele wijziging van ons strafrecht. Ook ja. vanuit de behoefte van de samenleving. Ja, maar ik wil het even beperken daar... tot de stapelstraf. Want dat ja, is maar het ik, zeg het, ik zeg het, dat begrijp ik. Maar ik zeg dat, omdat die stapelstraffen weer een extra punt is. Je moet die dingen wel in, in, in onderling samenhang bezien. En zo zou ook ons plan om het mogelijk te maken dat uh, gevangenen uh, behandeld worden... ook in die, datzelfde debat mee moet worden genomen. Je kunt dat niet steeds los van elkaar bekijken. Want nee, dan kom maar... je uiteindelijk uit... Uh, uiteindelijk komt er een voorschrift ter stemming. stemming. Ja, nou ja, dat is heel mooi meegenomen. Uh, het zou ook fijn zijn als u daar dan op antwoordt. Want kijk, uiteindelijk komt dat namelijk ter stemming in de Tweede Kamer. En dan moet u ja of nee zeggen. Dus dat zou u dan ook hier kunnen doen. Ja, dat, dat, doe ik ook altijd, dat doe ik als ik dat kan. En als ik daaruit ben, dan dat ben ik nog niet, want ik ja. kan nog niet precies overzien wat de effecten daarvan zullen zijn. Uh, en overigens, uh, u vroeg net naar mij, naar de kosten. Dit is nou ook een voorbeeld van iets wat uh, ook enorme kosten met zich meebrengt. Nou vind ik zelf dat dat ondergeschikt belang is, omdat ja. het belang en de veiligheid van de samenleving gaat voor. Uh, maar we moeten daar natuurlijk wel integraal naar kijken. En dat is belangrijk. Ik denk ook dat alle luisteraars met me eens zijn. Dat je niet steeds weer één en één en één op elkaar moet stapelen. We moeten gewoon eens een keer heel goed kijken naar hoe zit ons strafrecht nou in elkaar. Ja. Hoe werkt het? Wat vinden we daarvan? En hoe willen we het veranderen? Vandaar uw voorstel. Ik dank u wel voor uw tijd. Hartelijk dank. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we een uh, gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Iran heeft plannen om een aap de ruimte in te sturen. De nieuwe raket met daarin het dier wordt dan gelanceerd tot een hoogte van 120 kilometer. De vraag is, hoe wordt een aap eigenlijk voorbereid op een ruimtereis? Ruimtevaartdeskundige Piet Smolders heeft het antwoord. In het verleden zijn door Amerika en Rusland een apen op ruimtereis gestuurd. en Die worden onder andere getraind door ze in de centrifuge rond te draaien. Door ze in dat ruimtescheepje of in die capsule te zetten. Door ze daar bepaalde handelingen te laten verrichten. waarvoor ze beloond worden met uh, bijvoorbeeld een stukje banaan. en dat soort dingen. Dat moet voor een vertrouwde omgeving worden. In dit geval gaat het om een aap die met een wat lichtere raket. tot een hoogte van 120 kilometer wordt geschoten. en dan terugtuimelt. en dan landt als een. aan een parachute. En ja, eigenlijk is dat wat binnen een paar jaar heel veel mensen zullen ondergaan... wanneer ze met Virgin Galactic of een andere maatschappij een zogenaamde ruimtesprong maken. En die duurt uit en thuis ongeveer een kwartier. Nou ja, mensen moet je natuurlijk wel beter trainen in psychologisch opzicht... omdat die zich anders wellicht zorgen maken... Maar uh, dit is een avontuur wat uh, velen van ons uh, nog te wachten kan staan. Aldous Piet Smolders, heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu weer terug naar Warmond. De kazen voor Jirkens. Er zijn zo'n 30 koeien in de koeienstal van Ruud van Schie. Ja, melk. De, het basisproduct voor alle kaas. Lopen we even vanuit de stal waar de koeien staan naar de bijkeuken. Iets verderop lange tafels met tientallen donkerrode kazen met de bekende sleutel erin gedrukt. Wat staat er eigenlijk op op die sleutel? Dat is het indrukmerk van de stad Leiden, de gekruiste sleutels. Ja. Ruud van Schie, boeren Leidse kaasmaker en boer. Ja, we komen hier de kaasmakerij binnen... Zo, ja, het, het overgrote deel hier is leeg. En in de kaasmakerij hoor je dit. Helemaal niets. De dagelijkse roemoerigheid ontbreekt hier. De machines staan stil. De boerenleidse kaas zit in een dal. De prijs is laag en nu komt de kaas aan de straatstenen niet meer kwijt. Nou, daar lijkt dat wel op, ja. We hebben jarenlang kaas gemaakt en kaas geleverd aan een aantal handelaren. Maar bijna van het een op het andere moment... zijn de handelaren niet meer geïnteresseerd in onze kaas, nee. Er zit zelfs al een laagje stof op de deksel van de kaastobben. Er zullen bedrijven af gaan vallen. Hoe lang houdt u het nog vol? Nou ja, we zijn natuurlijk gewoon een melkveebedrijf, dus op dit moment leveren we de melk gewoon aan de fabriek. Dat is het probleem niet, maar uh, ja, je bent uh, toch kaasmaker en dan wil je graag je melk tot waarde brengen. En uh, nou, als er geen afzet is voor je product, ja, dan uh, houdt het kaasmaken op. Ja, Normaal gesproken is uw broer Kees van Schier hier ook aan het werk, maar ja, die heeft nu een baan buitenshuis. Ja, hij moet toch een alternatief zoeken, een inkomstenbron, want uh, met het kaasmaken verdienen we toch een op extra geld uh, naast het leveren van de melk. Maar nu zal het geld elders verdiend moeten worden. Jullie hebben altijd veel kaas gemaakt hier, hè? 15 tot 18 ton per jaar. Dat is nu niet meer. Hoe komt dat? Waarom willen ze jullie kaas niet meer hebben? Ja, dat is mij ook niet helemaal duidelijk. Uh, de handelaren zeggen dat de belangstelling voor boerderleidskaas... bij de winkelier afneemt. En de consument wil het niet meer. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel soorten kaas op de markt. Ook fabrieken maken vergelijkbare kazen met komijn erin. En uh, ja, blijkbaar hebben ze daar meer belangstelling voor. De prijzen zijn vaak wat lager. En dan is het toch heel lastig om je producten dan tussen al die andere kaas bij de consument onder de aandacht te brengen. Ja, wilt u eens even een klein stukje aansnijden van mij? Ik wil het wel eens uh, proeven. Ja, u zei het al, ja, er zijn zoveel verschillende kaassoorten. U moet een beetje reclame gaan maken voor deze kaas. Nou, daar lijkt dat wel op, ja. We moeten meer aandacht vragen voor het feit dat deze kaas er is. Maar ja, reclame maken is natuurlijk duur. En fabrieken beschikken over een groot budget om uh, reclamecampagnes te kunnen starten. Maar ja, onze, uh, onze kaas wordt gemaakt op slechts een tiental boerderijen. Dus we zijn met een kleine club mensen. En om dan voldoende geld bij elkaar te krijgen voor een reclamecampagne, dat is een uh, moeilijk pakket. Ja, nu is het zo dat kaas uit de fabriek... Hij is erg lekker trouwens, maar kaas uit de fabriek die smaakt iedere keer hetzelfde. Hè? De kaas die u maakt, die smaakt iedere keer wat anders. En dat wil de consument niet. Nou ja, dat is een verhaal wat je de consument natuurlijk wel moet vertellen. Uh, onze kaas smaakt door het seizoen anders. In de zomer smaakt die anders dan in de winter. En er zijn maar liefst een tiental bereiders die deze kaas maken. En elke boerderij heeft zijn eigen receptuur en zijn eigen grondstof. En dan smaakt de kaas van elke boerderij ook weer anders. En dat verhaal moet je er wel bij vertellen natuurlijk aan de consument. Ja, want straks eten we alleen nog maar die nepkaas die je ook op pizza's aantreft. Nou ja, dat zou natuurlijk een schande zijn. Uh, er worden zulke fantastische producten gemaakt op boerderijen in heel Nederland. En specifiek ook hier in het Veenweidegebied. Dus het zou heel jammer zijn als mensen dan alleen anonieme producten uit uh, de fabriek zouden eten. Ja, maar toch, u zult het natuurlijk nooit echt kunnen winnen tegen die grote fabrieken. Nou ja, er is natuurlijk uh, een, een slow food beweging bijvoorbeeld ontstaan in Italië. Mensen die geïnteresseerd zijn in echt uh, authentieke, smaakvolle producten. Die uh, echt eerlijk, eerlijk voedsel, zeg maar. En uh, nou, dat is één van de clubs waar wij ons op richten. En uh, ons product uh, sluit daar prima bij aan. Nou, duurt u mij nog maar een stukje, want... Uh... Nou ja, we hebben er nog een prijs mee gewonnen afgelopen jaar, dus... Uh, aan de smaak ligt het niet. Tot zover uh, Warmont. Ik neem nog een stukje kaas. Eet smakelijk, zeg ik tegen Roy Hirkens. Straks, de Franse regering oefent flinke druk uit op Air France KLM... om de vloot uit te breiden met natuurlijk Franse vliegtuigen. Eerst Ellen Clark... Blow me away. Anyway, Alan Clark. En voor de liefhebbers, de legendarische drummer Steve Gett zat achter het slagwerk. Het is negen uh, minuten voor tien, bijna acht. We gaan naar Frankrijk, want daar is een belangrijke vraag aan de orde. Wordt het de Boeing of de Airbus? Air France KLM wil zijn vloot uitbreiden met 100 toestellen. Maar de vraag is, welke vliegtuigfabrikant krijgt de order ter waarde van 17 miljard euro? Het Elysee weet het wel. Airbus natuurlijk. De Frans-Duitse Airbus moet voorrang krijgen boven de Amerikaanse Boeing. Philip Freeriks in Frankrijk, goedemorgen. Goedemorgen. La France avant tout. Ja, maar goed, de Franse regering die heeft niet zoveel mogelijkheden, want Air France is geprivatiseerd en de Franse overheid heeft nog maar 15% van de aandelen. Dus ja, die kan een moreel beroep doen, maar het is toch aan de directie van Air France KLM en om een beslissing te nemen. En ik zeg erbij KLM, want het is voor het eerst dat uh, die aankoop zowel geldt voor Air France als voor KLM. Ja, ja, nou, bij mijn weten heeft de KLM meer Boeing's dan Airbussen. en bij Air France zit het precies andersom, hè? Nou, dat, dat, is wat, dat ligt wat anders. Uh, Air France heeft ook meer Boeing's als het gaat om uh, vliegtuigen voor de lange afstand. Uh, de middellange toestellen, dus die in Europa vliegen en zo, zijn bijna allemaal Airbus'en. Maar uh, mm, Air France heeft dus, uh, uh, ja, ik weet niet, uh, ik geloof de 70 toestellen de, van het type Boeing dat uh, over de oceaan vliegt. Juist. Ja. Is dit nou het typische Franse chauvinisme of is het er veel meer achter? Nou ja, kijk, het woord chauvinisme is altijd zo gemakkelijk. Uh, het gaat natuurlijk om belangen. Frankrijk heeft om te beginnen een enorm probleem uh, met zijn handelsbalans, dus importeert veel meer dan exporteert, en daar. Uh, wegen die airbussen, die wegen daar heel zwaar in. Want uh, die airbussen worden vanuit, dat is weliswaar een Europees toestel... maar die worden vanuit Frankrijk verkocht. Dus die tellen mee... Uh, op de, ...voor de Franse handelsbalans. Dus elke keer als er zo'n uh, uh, als er geen Airbus worden verkocht... ...kost dat uh, Frankrijk eigenlijk een hoop geld. Juist. Dus dat is, dat is uh, het, het eerste. En ten tweede, ja, uh, men probeert natuurlijk de, de directie van Air France onder druk te zetten. Want ja, over minder dan een jaar zijn er hier presidentsverkiezingen. En uh, uh, ja, dan is de neiging om natuurlijk het Franse belang uh, nog eens uh, flink uh, te, te onderstrepen, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, zeker omdat het nationalisme daar natuurlijk een belangrijk thema is... aangezien Marine Le Pen natuurlijk het goed doet in de peilig... in ieder geval voor de eerste ronde van die presidentsverkiezingen. Ja, Marine Le Pen uh, speelt daar ongetwijfeld een rol in... maar ik denk dat het een... Uh, het, is, het is iets wat... Uh uh, wat je overal in uh, Europa zit. Uh, uh, maar Frankrijk is traditiegetrouw een land dat grauw naar het middel van, de, van het protectionisme grijpt. Dat is al eeuwenlang zo. Ja. ja, goed. Het gaat dus om de economische belangen van de uh, Fransen. Uh, en uh, hoe zit dat dan met KLM? Kan, die, uh, kan KLM nog een eigen keuze maken? Of is het één concern geworden en moet, uh, laten we zeggen, Amstelveen, waar geloof ik bij mijn weten het hoofdkantoor zit, mee met de top van Air France? Nou ja, in principe wel, uh, lijkt mij. Uh, maar goed, ik neem aan dat. Kijk, KLM heeft natuurlijk toch een hele speciale positie binnen dit uh, concern. En ik neem aan dat, uh, dat KLM uh, wel degelijk uh, uh, in ieder geval de nodige argumenten kan inbrengen voor het een of voor het ander. Dus uh, dat, dat zal ongetwijfeld meespelen. Maar ik geloof, als ik het goed begrijp, uh, dat de, uh, de uiteindelijke beslissing toch in Parijs ligt. Juist. Uh, krijgen ze extra korting dan van de Fransen? Want uh, de Fransen zijn soms niet vies van staatssteun. Nou ja, je zou je kunnen voorstellen dat uh, de Franse regering uh, via uh, een van de, van de partners van Airbus hier in Frankrijk zelf... probeert om Airbus onder druk te zetten en uh, nou, misschien nog eens extra's aan de prijs te doen. In ieder geval uh, heeft de directie van Air France KLM besloten om de beslissing nog weer eventjes uit te stellen... totdat het debat, zoals dat dan heet, minder gepassioneerd is. Kan dat in Frankrijk? Ja, dat kan. Dat kan. De, de, de, de kijk Kijk, normaal gesproken hadden ze geloof ik in deze maand juni een beslissing moeten uh, nemen. Misschien was dat zelfs bekend uh, gemaakt op de beroemde luchtvaartshow van Le Bourget... die op 20 juni begint. Ja. Uh, nu tilt men het kennelijk over de zomer heen. Of misschien dat je wel een beslissing krijgt ergens midden in de zomer... als iedereen met vakantie is. Juist. En als de Franse president belt met de topman van Air France... is hij daar dan gevoelig voor, die laatste? Ja, tuurlijk. Hij, kijk, dat zal altijd meewegen. En, uh, maar uiteindelijk... Uh, nogmaals, zullen de economische belangen, denk ik, uh, de doorslag geven. De economische belangen van Air France, dan wel uh, te verstaan. Juist, want het hoofdkantoor uh, van Airbus staat in Toulouse. Uh, dus uh, dat is voor de Franse uh, economie ook buitengewoon belangrijk. Dus. Ja, maar het zou natuurlijk, je zou natuurlijk ook nog kunnen bedenken... daar was al wel eerder sprake van... Dat de... Een paar Airbussen en een paar Boeings. Of liever gezegd, half-half um, of, of 25% Airbussen. Als een gebaar. Dat zou ook nog kunnen. Kom, Komi. Dankjewel, Philip Frederiks. Vanuit Frankrijk. Straks, dames en heren, Shell moet zijn activiteiten in Syrië onmiddellijk opschorten. Vindt de Partij van de Arbeid. In het vervolg van Goedemorgen, Nederland. Na de reclame in het nieuws met Jan van der Putten. Tot zo. De Grieken hebben een buik vol van de bezuinigingen.